Uur. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Nederlandse kankerpatiënten hebben te lang op een nieuwe pijnstiller moeten wachten... omdat de producenten onderling hadden afgesproken de introductie van het middel te vertragen. Voor die afspraken hebben ze een boete gekregen van 16 miljoen euro. Het betreft dochterondernemingen van het Amerikaanse farmaceutische concern Johnson Johnson... en de Zwitserse farmaceut Novartis. Volgens de vicepresident van de Europese Commissie betaalde Johnson Johnson aan Novartis is een bedrag om het middel fentanyl van de markt te houden. De pijnstiller is goedkoper en effectiever dan morfine. Het Internationaal Olympisch Comité is blij met de zogeheten protestzones die er bij de Olympische Spelen in Sochi zullen komen. In die speciale zones mogen demonstranten hun mening geven. Veel landen hebben in de aanloop naar de Spelen kritiek geuit op het schenden van de mensenrechten in Rusland. Vooral de wet die het verspreiden van informatie over homoseksuele verbiedt leidde tot ophef. Kinderombudsman Mark Dullaert noemt rapportages van jeugdzorgorganisaties vaak onder de maat. Feiten en meningen lopen soms door elkaar. De kinderrechter beslist daardoor soms op basis van onjuiste rapporten... om kinderen uit huis te plaatsen of onder toezicht te stellen. Dulaert deed op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar de werkwijze van Bureau Jeugdzorg... het advies en meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming. In de Verenigde Staten zijn twee volwassenen en vier kinderen teruggevonden in de staat Nevada. De zes werden sinds zondag vermist en zijn vandaag in goede conditie aangetroffen. Het land is in de greep van een koude golf. In Nevada zakte de temperatuur tijdens de zoektocht naar 16 graden onder nul. De vermisten waren een man van 34, zijn 25-jarige vriendin, en vier kinderen tussen de drie en tien jaar. Ze trokken er zondag op uit om in het bergachtige gebied in de sneeuw te gaan spelen, maar keerden toen niet terug. Voetbalclubs Olympiakos Piraeus en Bayer Leverkusen... zijn door naar de achtste finales van de Champions League. De Grieken versloegen Anderlecht met 2-1... en schakelden Benfica daardoor uit. Bayer Leverkusen was met 1-0 te sterk voor Real Sociedad. Concurrentieachter Donetsk verloor juist, waardoor de Duitsers door mogen... En de wedstrijd tussen Galatasaray en Juventus werd gestaakt. Het veld in Istanbul was na een half uur onbespeelbaar geworden door sneeuw en hagel. De stand was toen 0-0. Het duel wordt morgenmiddag uitgespeeld. Het weer. De rest van de avond en vannacht blijft het helder. Het koelt daarbij af tussen de 1 en de min 3 graden. Het kan mistig worden. En als morgen de mist is opgetrokken, dan schijnt de zon weer. Het blijft dan droog en het wordt 6, 7 graden. Er staat een windkracht 3 uit het zuiden of zuidoosten. En ook donderdag is het droog en ook dan schijnt geregeld de zon. Dit was het NOS Journaal. Eén enkele nood. En het is er.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 Spectaculair totaaltheater over geluk, opportunisme, leugen en bedrog. Gespeeld op, boven en in het water. Tot en met mei in het Appeltheater in Den Haag. Kaarten via toneelgroepdeappel.nl. Gute nacht, vrienden Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Ben je president van de Verenigde Staten? Je geeft de indrukwekkendste speech van de dag. De hele wereld bewondert je. En wat doe je? Je maakt een selfie met de Deense premier. Kijk eens naast wie ik zat vandaag. Michelle keek stuurs de andere kant op. Maar kwam dat niet omdat hij het cameraatje... samen met die leuke blonde Helle Torning schmidt vasthield? Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Frans Timmermans was onder andere vandaag... bij die indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst voor Nelson Mandela. Hij zat naast koning Willem-Alexander en hij was onder de indruk. Ik heb hem zojuist gesproken. Het proefverlof van Volkers van de Graaf. Van de rechter mag het, maar staatssecretaris Steven is er niet blij mee. Michiel Breedveld, bericht vanuit Den Haag hierover. En Mitsen en Maren bij de missie naar Mali. 368 militairen en vier helikopters. Jan Gruiters van IKV Pax Christi vraagt zich af... of wij wel genoeg geleerd hebben van vorige missies. En seksengelijkheid in de gezondheidszorg moeten we juist niet hebben... Er is nu een handboek voor iedereen in de zorg. Mannen zijn geen vrouwen. Hallo. Eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 10 december. De dag dat in het bijzijn van tienduizenden Zuid-Afrikanen en tientallen wereldleiders Nelson Mandela is herdacht. Long live the spirit of Nelson, Golita Mandela Long live. We salute you. Matiba. When a man has done what he considers to be his duty to his people and his country, he can rest in peace. His struggle was your struggle. His triumph was your triumph. And your freedom, your democracy, is his cherished legacy, Het open Het is ook de dag dat bekend werd dat de Nederlandse journalisten Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berendsen al drie dagen vrij zijn. Nieuws werd al die tijd geheim gehouden om hun vertrek uit Jemen goed te regelen met de autoriteiten. Maar vandaag schreef Judith Spiegel op haar Facebook. Yes, yes, we zijn vrij. Het gaat erg goed met ons. De moeder van Boudewijn mocht gisteravond al met haar zoon spreken. Ja, dat was echt, dat is gewoon geweldig. Gewoon blijheid, opgeluchtheid. En uh, we zaten eigenlijk een beetje stuk op dat moment dat we dachten van nou het zal nooit gebeuren. Later in deze uitzending spreek ik minister Timmermans ook over deze kwestie. Volkert van de Graaf gaat hoe dan ook met proefverlof, zo heeft de Raad voor de strafrechttoepassing bepaald. Tenminste, als staatssecretaris Steven geen list verzint. En daar lijkt het wel op. Hij gaat pas met proefverlof als dat veilig mogelijk is. En die beslissing neem ik zelf. PVV-leider Wilders spreekt schande van de uitspraak. En broer Martin Fortuyn is teleurgesteld in de rechtsstaat. En hoe zit dit met premier Rutte, die tijdens de verkiezingen beloofde... dat Volkert onder geen beding proefverlof zou krijgen. Knassetandend moet hij toegeven dat hij het niet kan tegenhouden. En dit type proefverlof, uh, met deze grote mate ook van maatschappelijke implicaties... Uh, daar heb ik moeite mee. Er ligt nu een rechtelijke uitspraak en die voeren we uit. Het was ook de dag dat acteur Kees Brusse overleed. Hij speelde hoofdrollen in verschillende films en series... waaronder Pension Hommelus en mensen zoals jij en ik. Maar ook in reclames, zoals voor Zwitserleven. Oeh, ze hebben een hele speciale manier van aandacht vragen. Dan gaan ze ergens zitten dat je er last van hebt. En dan hebben ze aandacht, hè? Beetje het Zwitserleven gevoel. En een kopje koffie hier misschien? Ja, doe er vandaan maar een visje bij, hè? Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Martijn Nijhuis, wat staat er morgen in de krant? Jij weet het. Uh, ja, de telegraaf heeft het bijvoorbeeld over de Nederlandse geheimdienst AIVD... die al begin 2007 was geïnfiltreerd in de internetgame Second Life. Zo blijkt uit stukken die de krant heeft ingezien. De operatie werd aangestuurd door dezelfde AIVD-unit... die op internet een discussieplatform had gecreëerd... als lokmiddel voor moslimextremisten. Deze week ontstond ophef toen bekend werd dat Britse en Amerikaanse spionnen... sinds 2008 rondliepen als infiltranten in online games. Zoals Second Life en World of Warcraft. De NS zet in het hele land uitbaters van de fietsenstallingen het station uit. Meld trouw. Daardoor komen tientallen mensen op straat te staan. Een uitbater in Rotterdam zegt... Onze Ger werkt 25 jaar in de stalling. Hij kent sommige klanten vanaf dat ze als kind bij hun ouders in het voorzitje zaten. Wat moet hij nou beginnen op de arbeidsmarkt? Jongeren die rondhangen op veldjes, in parken en op industrieterreinen... vertonen vaker crimineel gedrag dan andere jongeren... en ook vaker dan andere hangjongeren. Dat zeggen Nederlandse onderzoekers in Spits. Open ruimtes zoals industrieterreinen nodigen het meest uit... om het op het slechte pad te gaan. Want daar is minder sociale controle. In winkelcentra bijvoorbeeld houden de winkeliers een oogje in het zeil. Die willen hun spullen verdedigen. Jongeren trekken zich daar wel degelijk iets van aan. Ze laten zich in feite deels opvoeden door de ondernemers. Er zijn twijfels over het grote museum over de Tweede Wereldoorlog... dat in Nijmegen zou moeten komen. Morgen besluit de provincie Gelderland of er een bijdrage wordt gedaan van 2 ton. Er is veel weerstand, onder meer van kunstenaars... die moeten wijken voor het museum, meldt de Volkskrant... Als de politiek niet snel volmondig ja zegt tegen het museum... dan wordt een schenking van 6 miljoen euro ingetrokken... zeggen ze bij het museum zelf. De aanpak van transportcriminaliteit stagneert... sinds de komst van de nationale politie, dat meldt Metro. Voorheen was er een landelijk team met rechercheurs... die zich alleen maar bezighielden met dieseldiefstal... ontvreemde ladingen en gestolen vrachtwagens. Maar met de komst van de nationale politie is dat team ontmanteld. De regisseurs doen het er nu gewoon even bij... zegt Transport en Logistiek Nederland. Daardoor zouden steeds vaker onderdelen van vrachtwagens worden gestolen... en ook veel brandstof. Criminelen prikken een gat in de tank en zuigen die leeg. In vrachtwagens zit 1000 liter. Dus dat is al snel voor 1250 euro aan diesel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Queen heet het nummer van een Australische zanger, Dustin Tebbet. Ja, dan kunnen ze goed van die hoge stemmetjes, hè? De Bee Gees, die deden dat ook altijd. Goed, een uurtje geleden sprak ik minister Timmermans... die vandaag aanwezig was bij de herdenkingsbijeenkomst van Nelson Mandela... in het First National Bank Stadium in Johannesburg. Vanaf het vliegveld op weg naar Nederland kon hij ons even te woord staan. En ik vroeg hem hoe hij de herdenkingsbijeenkomst van Nelson Mandela... vandaag had beleefd. Ach, het was zo'n bijzondere dag uh, om de hele wereld hier bij elkaar te zien... in Johannesburg, in zo'n stadion. En om die prachtige toespraken te horen... met name de toespraak van president Obama vond ik echt uh, schitterend. Ja. En ook om iedereen, al die wereldleiders, met heel veel geduld... die hele dag uh, te zien ervaren... omdat hij echt in het teken stond van Mandela. En niet van hem, maar nee. van Mandela. Ja. Welk moment zal u altijd bijblijven... Ja, dan denk ik toch echt de speech van Obama, die, die zo mooi was en zo precies verwoorden waar Nelson Mandela voor stond, dat heeft mij enorm geraakt. Ja, u zat naast koning Willem Alexander hè, op de tribune. Hebt u dat soort bijzondere momenten met elkaar gedeeld? Ja, de, de, de koning heeft ook heel intensief zitten luisteren naar de speeches. Dat zag ik aan hem. En, uh, uh, vond het ook heel bijzonder om hierbij uh, aanwezig te zijn uh, vandaag. En heeft daarnaast ook met heel veel mensen gesproken, uiteraard, zoals, zoals ik ook. Ja. Is er nog iets wat hij tegen u gezegd heeft dat de moeite waard is? Mm, dat zou kunnen, maar u weet ook dat we dat soort dingen niet delen. <lacht> nee, nee, goed. Uh, u zat niet slecht hè? naast Desmond Tutu en Bono, volgens mij. Dat was ontzettend leuk om dat even mee te maken. Want Um, die twee kennen elkaar natuurlijk omdat ze heel veel samen hebben gedaan aan, aan ontwikkelingshulp uh, in Afrika. En uh, Desmond Tutu is toch is een jonge man gebleven. Zo'n jonge man. In, inmiddels wel een wat ouder lichaam. Maar als je die man met Bono ziet praten, dan, dan zijn het net twee qua jongens die heel veel lol hebben met elkaar. En tegelijkertijd samen bespreken hoe ze heel veel andere mensen kunnen helpen. Ik vind dat heel bijzonder. Ja. We zagen op uw Facebookpagina dat u ook flink heeft gefotografeerd, hè? Wie hebt u allemaal gescoord? Oh, ik weet het niet. Ja, ik weet, ik weet wel dat ik het leuk vond om een aantal Amerikaanse. Ik heb het ook eerder van tevoren netjes gevraagd of ze te erg vonden. Nee, helemaal niet leuk. Uh, een aantal Amerikaanse oud-presidenten bij elkaar te zien staan om die op de foto uh, te zetten. Ja. Uh, en uh, de familie Bush en de familie Clinton. Ja. Vond ik wel leuk. En u hebt ook uh, selfies gemaakt? Nee, dat doe ik niet. Nee, nee helemaal nee. niet? Nee. nee. Maar misschien uh, vindt u het uh, goed om een leuke foto... die u de moeite waard vindt uh, naar onze Facebook-pagina te sturen... want we hebben sinds kort ook een Facebook. Oh ja? Ja. Oh. Dus misschien als u dat wil doen, doet u dat? Oké. Okay. Ik want, zal eens kijken of het een leuke tussen zit. Want u zegt selfies, dat doe ik niet. Maar nee. president Obama die heeft het wel gedaan met de Deense premier. Ja, <lacht> leuk hè. Ja, ja, ja vind maar, ik leuk. Maar ja. waarom doet u dat niet? Ja, um, dan eh, nou moet ik een heerlijk antwoord geven. Ik vind ja. het vreselijk om mezelf op een foto te zien. Oh, Oké. Okay. Goed, waarom eigenlijk? U ziet het toch heel erg ja, nee, uit? Zo, nee, zo Nou ja, goed, nee. Dat is gewoon erg. Even iets ja. anders. Uh, ja. Het heugelijke nieuws over de vrijlating van Judith Spiegel... en haar man Boudewijn Berensen, die in juni in Jemen waren ontvoerd. Top was ja. uw eerste reactie, hè? Ja. U hebt ze gisteren al gesproken? Ik heb ze gisteren gebeld, ja... om ze uh, geluk te wensen met hun vrijlating. Ja. Hebt u wel eens gewanhoopt? Ja. Ja, want, want ik, ik, ik, weet je, ik, ik spreek daar niet veel over. Daar kan je niet veel over spreken. Maar iedere Nederlander die, die ontvoerd is... dat houdt me echt iedere dag bezig. Uh, je kan er niet over spreken omdat je dan bang bent... dat, dat je de, de vrijlating moeilijker maakt. Maar zeker in een land als Jemen... Uh, denk je wel eens van... oh jee, waar zijn ze in hemelsnaam mee terecht te komen? komen ze ooit weer vrij. ja, dat, dat, dat is wel vaker door mijn hoofd uh, gegaan. Ja. Kunt u iets vertellen uh, over uw persoonlijke betrokkenheid bij hun vrijlating? Nou, uh, wat, ik, wat ik kan vertellen is dat, dat we voortdurend uh, uh, zeg maar, uh, ons op de hoogte... Uh, laten houden dat we voortdurend met de jemenitische autoriteiten uh, contacten overhouden. Uh, ik heb ook geprobeerd uh, te vertellen wat wij deden... Uh, tegen de uh, familieleden en de dierbaren van Judith en Boudewijn. Dus op die manier heb ik geprobeerd die, die, die consulaire uh, opdrachten... die ik ook heb als minister van Buitenlandse Zaken zo goed mogelijk in te vullen. Ja. U zei eerder vandaag dat er door de Nederlandse regering geen losgeld is betaald. Maar ja, u kunt natuurlijk ook eigenlijk niets anders zeggen, Nee, maar dat is een... Kijk, op het moment dat wij afwijken van uh, die lijn... Hè, de lijn is heel erg... we onderhandelen niet met terroristen... en we betalen geen los geld. Moet je zich voorstellen... in welk uh, voor een gevaar je andere Nederlanders uh, zet... als je van die lijn zou afwijken. Dus dat doen we per definitie niet. Kunt u dan een tipje van de sluier oplichten? Wat heeft wel geleid tot deze doorbraak? Kunt u daar iets over zeggen? Het eerlijke antwoord daarop is dat we dat nooit echt zullen weten. We hebben alles gedaan wat in onze mogelijkheden lag... om te proberen samen met de jemenitische autoriteiten de vrijlating mogelijk te maken. Maar wat dat uiteindelijk heeft veroorzaakt, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Nee. Want ik denk niet dat we ooit echt met degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn in contact zullen komen. Nee. Dank ja. u wel, uh, meneer Timmermans. Goede reis straks naar huis. Daar wachten u, nee, wat, u wat minder heugelijke zaken. Namelijk morgen een lastig overleg over de missie in Mali... en ook nog eens een Russische boycott van Nederlandse zuivel. Oh, dat wist ik nog niet. Nee? Nou, dat zien we dan morgen <laughs> wel weer. Oké, okay. dank u wel. Dank u wel. Da dag. Ja. ja, En minister Timmermans heeft woord gehouden. Hij heeft inderdaad een, een foto door hemzelf gemaakt vandaag naar onze Facebookpagina gestuurd. Dus als u daar nieuwsgierig naar bent, dan kunt u daar even op gaan kijken. En ondertussen ga ik naar Den Haag. Tijdens een verkiezingsdebat vorig jaar was premier Rutte heel stellig geen proefverlof voor Volkert van der Graaf. Volkert van de G heeft een politieke moord gepleegd in Nederland. Die heeft de leider van de. Toen nog uh, uh, lijst Pim Fortuyn, Pim Fortuyn zelf, uh, vermoord. Het is mij ondenkbaar dat deze man ooit proefverlof krijgt. Dus dat is het einde van de minister van Justitie. Dan moet de minister aftreden. Ja, Volk Van der Geek. Dat wat gaat u betreft gaan. niet in aanmerking voor nee. het proefverlof. Na ruim een uh, jaar moet ook Rutte zich neerleggen bij de uitspraak van de rechter. Zoals bekend, uh, ikzelf, de minister van Justitie zijn er tegen. Maar u heeft destijds zelf gezegd uh, dat zou het einde zijn van de minister van Justitie. Ja, als die proefverlof zou toekennen zou dat het einde zijn. Maar dat uh, hebben ze niet gedaan. Het is hier een, uh, zoals u weet heeft Fred Teven het proefverlof zo lang mogelijk uh, uitgesteld. Uh, er is nu een uitspraak van de rechter. En in Nederland werkt het zo dat we de rechter moeten volgen. Ja, voor 1 februari moet Volkert op verlof zijn geweest. Politiek verslaggever Michiel Breedveld in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het lijkt wel of Rutte zegt, ik had het willen voorkomen, maar... Ik kan niet anders. Nee, overmacht, hè? Ja. Overmacht. En uh, ja, ook de staatssecretaris taalt in alles uit... dat hij ja, er alles aan gedaan heeft om het te voorkomen. Maar nu wordt gedwongen door die rechter, die foute rechter. En om dan met de woorden van Martin Fortuyn te spreken, die linkse rechters. Want uh, dat is natuurlijk een beetje de onderliggende gedachte die... Ja, hier toch een beetje lucht krijgt. Uh, ja, het is in ieder geval een hele duidelijke afkeuring van die uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechttoepassing. Ja, maar goed, de regering kan dat toch vinden dat het geen goed idee is? Dat de proef... Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Even ontdaan van, uh, van alle retoriek, inderdaad. Het is ook de taak van het kabinet en specifiek dus van de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie om die afweging te maken. Is het verantwoord uh, om een gedetineerde en in dit geval natuurlijk een Bijzonder geval voor Volkert van der Graaf. om die met uh, proefverlof te sturen. En uh, Teven heeft dus geoordeeld. Maar goed, de uitspraken van Rutte lieten hem natuurlijk ook niet veel ruimte om tot een ander oordeel te komen. Maar goed, uh, hij oordeelde. Het is inderdaad te gevaarlijk voor Volker van der G en het zou inderdaad tot te veel onrust leiden. Maar goed, op de achtergrond voel je natuurlijk aan alles dat er ook iets anders meespeelt. Mee en dat is eigenlijk dat. Ja, dat, dat, dat, dat moeilijke gevoel van... Ja, is het niet te vroeg dat Volkert van de Graaf al op vrije voeten komt... eerst voor proefverlof en dan straks in mei ja, dan komt hij gewoon vrij. Is dat niet veel te vroeg? Nou ja, het zit nog zo vers in ons geheugen. Het is niet zo gek dat deze moord nog steeds de gemoederen beheerst. Nee, eh, iedereen weet nog wel, ik ja. denk jij misschien ook nog wel... waar je was toen je ja. hoorde dat. Ja, precies. En dat is dus alweer twaalf jaar geleden. Volkert van der Graaf heeft gewoon netjes zijn straf uitgezeten... heeft zich voorbeelden gedragen binnen de muren van de gevangenis. Maar ja, wat het zo nijpend maakt, is dat hij in dat interview... toen heeft gezegd van, uh, ja, zou je het weer gedaan hebben? Waarschijnlijk wel, zei hij toen... Geen berouw toont. Uh, en dat maakt dat zelfs na twaalf jaar het zo zuur uh, is om, uh, om hem op vrije voeten te zien gaan. Ja, en hier vechten dus de emotie en de ratio, of de onderbuik en het gezond verstand om, uh, om voorrang. Ja. Het even suggereerde nog dat proefverlof geen echt uitgemaakte zaak was. Kan hij hier nog een stokje voor steken op een of andere manier? Ja, hij zei heel daadkrachtig, ik maak die afweging ja. en ik ben degene die daarover gaat. Feitelijk is dat ook zo, maar eigenlijk alleen als er nieuwe informatie is, want juist dat veiligheidsaspect is in deze uh, rechtszaak, hè, bij deze beroepscommissie voor de Raad, uh, uitdrukkelijk aan de orde geweest met adviezen van justitie... van de politie, van de burgemeesters... van uh, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En de Raad heeft gezegd... ja, sorry, maar die dreiging is gewoon niet concreet uh, genoeg. Uh, en kan bovendien als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan... bijvoorbeeld een vermomming of geheimhouding... kan verlof gewoon prima doorgaan. Dus ja, het lijkt me sterk dat uh, Teven dat dit nog tegenhoudt... tenzij er dus ja, een nieuwe dreiging komt. Nou ja, dat onderbuikgevoel waar jij het over had... speelt Wilders natuurlijk op in. Je noemde net ook al even Martin Fortuin. Ja. Wilders die zei, het voelt alsof... Pim Fortuyn opnieuw vermoord wordt. Ja. Het is wel weer erg dramatisch. Maar. Hij zei het ook met extra stemverheffing. Dus mijn haar was weer stevig gefeund aan het begin van de, van de parlementaire week. Is natuurlijk zwaar overdreven. Maar hij stelt het keihard. Van de Graaf moet niet met verlof en al helemaal niet vrijkomen in mei volgend jaar. Ja, en daarin staat hij toch niet alleen. En dat is dan wel weer verrassend dat ook partijen als het CDA... en de regeringspartij VVD zoeken naar manieren om ervoor te zorgen... dat Van de Graaf inderdaad niet vrijkomt. He, die voelen ook wel aan dat... Ja, dat hier toch een grens aan het overschrijden is. Dat de politiek zich hier wel heel uitdrukkelijk met een individuele zaak gaat, uh, gaat mm -hmm. bemoeien. Maar ja, deze zaak zeggen ze is zo uitzonderlijk dat zij daartoe het recht menen te hebben. Nou ja, ik heb altijd geleerd de trias Politica: hè? Ja. wetgevend, uitvoerend, controlerend. Het lijkt me dat twee van de drie hier een beetje aan het. Uh... Botsen zijn. Ja, kijk, je kunt natuurlijk wel iets zeggen uh, over. He, als je ziet wat de uitwerking van wetgeving is. kun je als politiek besluiten van ja. dit hadden wij niet bedoeld. Maar hier gaat uh, de politiek wel heel uitdrukkelijk zitten op de stoel van de rechter. en maakt dus in een individueel geval. Uh, uh, een afweging of de straf wel hoog genoeg is. Uh, ja, zij, zij mikken dan op een heel delicaat instrument, mag ik wel zeggen... en dat is de aanwijzingsbevoegdheid van de minister van Justitie. Zij willen eigenlijk dat de minister van Justitie, in dit geval is dat opstelten... Uh, het Openbaar Ministerie opdracht geeft... om te voorkomen dat Van de Graaf met vervroegde vrijheidstelling komt. Uh, dus in mei op vrije voeten komt. En daartoe zou het OM dan, wat ze noemen, een, uh, een vordering uh, tot uitstel... of zelfs afstel van de voorwaardelijke vrijheidstelling uh, moeten indienen bij de rechter. Ja, formeel heeft die minister van Bevoegdheid die, um, uh, die bevoegdheid, die aanwijzingsbevoegdheid. Maar ja, als een uh, minister van Justitie daar wat al te vrijelijk gebruik van gaat maken... heb je de poppen al snel aan het dansen, omdat het verwijt van politieke justitie dan ook heel snel gemaakt is. Uh, dus dat is de reden dat dit instrument, ik denk de afgelopen twintig jaar al niet meer gebruikt is... En toen, twintig jaar geleden, ging het om een uh, principezaak uh, uh, dat het OM vervolging zou instellen uh, in geval van, uh, bij een euthanasiezaak om een principeuitspraak af te dwingen. En dat is heel wat anders dan een, um, in vrijheidstelling van een individuele gedetineerde proberen te voorkomen of te verlengen. Dus dat verwacht jij eigenlijk niet? Dat dit middelen... Nou, ik denk niet dat, uh, dat minister Opstelt... Uh, uh, zijn uh, vingers in dit uh, politiek wespennest zal steken. Dus nee, dat verwacht ik niet. Maar het is toch op zich opmerkelijk... dat serieuze partijen als het CDA en VVD toch pleiten... in, in ja, individuele, individuele gevallen zich ja, te bemoeien met de straf van iemand. Dankjewel. Michiel Breedveld in Den Haag. Ja, Ik ga nog even doorpraten, want er is zelden zoveel te doen geweest over een proefverlof. Verlof. Uh, met uh, Rien Timmer ga ik praten, directeur van Exodus Nederland. Dat is een stichting die gedetineerden en ex-gedetineerden begeleidt bij hun terugkeer in de samenleving. Goedenavond, meneer Timmer. Goedenavond. Ja, hebt u dit eigenlijk ooit meer, eerder meegemaakt? Zoveel gedoe en commotie? Nou, zoveel gedoe is wel, uh, komt inderdaad niet zo vaak voor... maar het komt wel steeds vaker voor dat uh, mensen... en ook de, de politiek uh, en ook uh, de media zich... Oeps, daar ging meneer Timmer. Is hij nog uh, terug te halen, meneer Timmer? Nee? Ik wacht, ik wacht heel eventjes, want soms komt dat toch vanzelf weer goed. Nee? Nee? Oké. Okay. Wat doen we? Dan gaan we even muziek en we gaan we proberen om meneer Timmer terug te bellen. Last night I sat with your lady friend And she said it's not so bad Ja, we hebben, ik heb weer contact met uh, Rien Timmer, directeur van Exodus uh, Nederland. Ja, U viel even weg, meneer Timmer. Ja, dat begrijp ik. Ja, goed. Maar hier ben ik weer. Ja, U zei net, ik heb eigenlijk zelden meegemaakt of misschien wel nooit... dat er zoveel commotie was als nu. Uh, wat voor zaken moet het eigenlijk geregeld worden tijdens zo'n proefverlof? Nou, Tijdens zo'n proefverlof gaat het eigenlijk om heel praktische voorbereiding... voor de uiteindelijke vrijheidstelling of de voorwaardelijke vrijheidstelling. En dat kan dus om hele praktische dingen gaan... van uh, inschrijven in een bevolkingsregister weer opnieuw... Uh, het contact uh, herstellen ook met familie, uh, bezoeken afleggen, uh, kijken of je kunt inschrijven of uh, contact kunt herstellen met een oude werkgever. Dat betreft heel veel praktische dingen, maar ook inhoudelijke dingen. Want u moet zich voorstellen dat voor, ook voor een gedetineerde uh, heel veel gebeurd is in die tussentijd. Nee. En uh, er dus ook heel veel uh, hersteld moet worden aan verbroken relaties en contacten en aan, aan, aan ja. uh, hele praktische dingen die er niet meer zijn gewoon. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ziet u dat voor zich? Hallo, ik ben nou, Volkers van de Graaf. Ik wil graag weer in mijn oude baan Terug. Nee, in dit geval kan ik me voorstellen... dat het wel een heel bijzonder programma ook zal moeten worden... wat hij ook heel zorgvuldig zal uitstippelen... waar hij zelf waarschijnlijk ook ideeën over heeft... maar waar bovendien ook in een gevangenis heel goed over nagedacht wordt... door begeleiders daar van welke zaken je per se niet vanuit de gevangenis kunt regelen... en waarvoor het dus uh, belangrijk is om uh, die dagen van dat proefverlof te gebruiken... uiteindelijk in voorbereiding op de echte terugkeer. Want ook die terugkeer vergt natuurlijk een hele goede uh, begeleiding. Ja, de Raad voor de Strafrechtstoepassing gaf vandaag tips over maatregelen... geheimhouding van plaats en tijd en een vermomming. Dus een pruik ja. en een snor, zoiets? Is dat nou ja, verstandig? Al dat al dat soort praktische dingen kunnen daar ook bij kijk, uh, komen kijken. En uh, ja, dat komt ook wel vaker voor natuurlijk. Ook dat mensen dan tijdelijk een, een andere naam hanteren. Vindt u dat uh, verstandig in dit geval? Nou uh, ja, in dit geval is het natuurlijk... Waar, er is zoveel aandacht voor deze meneer. Uh, dat wil je echt iemand een nieuwe start geven. En daar gaat de wetgeving in Nederland nu een keer van uit. Wat je daar ook van vindt. Uh, ja, dan, dan kan het uh, soms nodig zijn om dat soort maatregelen ook te nemen. Vindt u dat in dit geval nodig? Ik denk dat het in dit geval ook uh, nodig zal zijn. En of hij er zelf aan mee wil werken, ja, dat is natuurlijk aan hem. Ja, een andere naam dus en een ander uiterlijk. D dat kan ik me goed voorstellen, dat ja. dat verstandig is. En ja. ook op een andere plek uh, wellicht ook uh, een, een, een nieuwe start in het leven weer maken... dan waar hij tot nu toe gewoond heeft. Ja, misschien kan hij beter naar het buitenland gaan, de zijnde tijd. Maar goed, je kan wel, je wel afvragen natuurlijk... als het zoveel commotie oplevert, heeft het dan nog wel zin? Ja, eigenlijk is dat niet de vraag. We hebben in Nederland een rechtssysteem, daar werken we met z'n allen aan mee en daar zijn we over. Nee, dat het begrijp ik wel. wel nee, daar ja. heb ik het net al over gehad, maar dat heeft, het, heeft het zin. Ik bedoel, tuurlijk, dat, het, is, het is de wet, dat begrijp ik en daar moeten we ons aan houden. Maar u, u zegt dat dat moet je helemaal niet afvragen, dus dan meer. Nou ja, er zijn natuurlijk een hoop mensen die hier heel erg tegen zijn. Ik wil er dan toch ook op wijzen dat bijvoorbeeld bij Exodus uh, vele honderden, uh, zo niet duizenden mensen actief zijn als uh, uh, vrijwilliger en als uh, betaald medewerker ook veel, bij veel andere organisaties... dat we een grote achterban hebben... en dat er dus in het land ook heel veel mensen zijn... die zich realiseren dat als je tijdelijke straffen hebt in een land... als je dat met z'n allen goed vindt... dat je dan ook iemand, hoe erg de misdaad ook geweest is... een nieuwe kans moet geven om uiteindelijk een nieuwe start te maken in zijn leven. En ja, hoe moeilijk en hoe goed ik me ook kan voorstellen... dat dat in een uh, situatie als deze heel moeilijk te verteren is... Voor, voor slachtoffers, voor mensen die zich nou daarbij betrokken voelen. Ook hiervoor geldt dezelfde wet gelijke nieuwe kansen. En u gaat uh, Volkers van de G ook begeleiden, Exodus nee. Nederland? Nee, nou ja, sowieso kan ik... Uh, doen we nooit uitspraken over individuele gevallen... Uh, maar... Uh, of zoiets gebeurt, dat is ook niet aan mij. Uiteindelijk zouden daar heel veel anderen uh, bij betrokken zijn. Uh, en in de eerste plaats moet hij daar uh, zelf voor uh, gemotiveerd zijn. Ja. En er zijn uh, naast uh, de Exodus-huizen en de Exodus-vrijwilligersgroepen... Ook, uh, ook andere middelen voor om, uh, om terug te keren, gelukkig. Ja, want dit is natuurlijk toch een speciaal geval. Dit is zeker een speciaal geval, ja. Hartelijk dank. Rien Timmer, directeur van Exodus Nederland, voor uw toelichting. Ja, we gaan meteen door met het volgende onderwerp. Uh, 368 militairen en 4 Apache gevechtshelikopters... Zijn dat? Met die bijdrage wil de Nederlandse regering de VN-missie MINUSMA in Mali versterken. Morgen wordt de Nederlandse inzet in de Tweede Kamer besproken. Maar vredesorganisaties vragen zich af of Nederland bij het opstellen van de plannen wel voldoende rekening heeft gehouden met ervaringen uit het verleden. Wat zijn de valkuilen van de nieuwe vredesmissie? Daar ga ik over praten met Jan Gruiters. Hij zit hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Hij is directeur van IKV Pax Christi. Uh, wat gaan we ook alweer doen in Mali? Ja, dat is eigenlijk. Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Uh, het is helemaal niet zo heel erg duidelijk. Uh, als je de artikel 100 brief leest, ja. die de regering heeft gestuurd naar het parlement... dan staat daar dat wij uh, special forces uitzenden om inlichtingen te vergaden. Ja. Dat is heel belangrijk, maar wat gebeurt er eigenlijk met die inlichtingen? Dat is eigenlijk wel een beetje en de vraag. En hoe gaan wij die inlichtingen dan vergaden? Nou, er zijn eigenlijk twee middelen voor. We, we sturen special forces uit. Die gaan in die enorme zandbak die Noord-Mali is uh, op patrouille... Er zullen daar allerlei mensen spreken. We hebben ook een aantal Apache-helikopters met sensoren. Die kunnen ook inlichtingen verzamelen. Die inlichtingen geven we door aan de VN-commandant. En die zal dan ongetwijfeld die, daar iets mee gaan doen. Ja. Um, u vergelijkt die missie in Mali met die in Uruzgan, he, in Afghanistan. Wat, wat levert die vergelijking op? Nou, Er zijn natuurlijk heel veel verschillen tussen Afghanistan en Mali. Maar er zijn ook een aantal treffende overeenkomsten. We gaan opnieuw interveneren in een islamitisch land. We hebben opnieuw te maken met gemarginaliseerde groeperingen. We hebben te maken met een probleem wat in de kern politiek van aard is. En we gaan er toch met militairen in. Ik denk dat er eigenlijk twee grote en belangrijke lessen zijn te leren. De eerste les is... Je moet in dit soort missies de veiligheid van burgers centraal stellen. Het gaat om het vertrouwen van burgers in hun eigen veiligheid. Als dat vertrouwen er niet is, dan komen we niet verder. De tweede belangrijke les is... Pakt dat probleem nu aan bij de kern. En de kern in Mali is eigenlijk de stelselmatige verwaarlozing van het noorden van Mali. Een bewolkingsgroep die eigenlijk economisch uh, ja, naar de rand is geduwd, uh, niet betrokken, zich niet betrokken voelt. Hebt u het nu over de Tuareg? We hebben het nu over de Tuareg, mm -hmm. dat is een van de belangrijkste groeperingen. En ik denk dat de grootste opgave is eigenlijk politieke dialoog en verzoening uh, Maar dat kan je niet realiseren als je heel stelselmatig gaat jagen op terrorisme. Ja, u zat in de evaluatiecommissie hè, van die missie in Oeroesgan. Uh, u zegt eigenlijk, er is niet veel van geleerd, of wel? Of, of, of, nou, ik geloof dat of, of er wel... Of misschien toch er, wel iets, wat er is wel, is toch, wat niet? Er is wel iets geleerd, maar wat ik heel erg moeilijk vond... bij die evaluatie van uh, die missie in Afghanistan... is dat je eigenlijk niet weet wat het effect van die missie is... voor de veiligheid van burgers. Je weet niet hoeveel burgerslachtoffers er vallen... En ik vind eigenlijk dat dat een, een, een enorme omissie is... Uh, bij deze missie in Mali. Er zijn onvoldoende maatregelen getroffen om goed na te gaan... wat zijn nu eigenlijk de veiligheidsvragen van burgers in Mali? Ja. Uh, wat, waar zitten zij eigenlijk mee? Waar moeten we naar luisteren? Uh, dat is eigenlijk niet gebeurd. En nee. dat vind ik een enorme uh, dat, gemiste kans. Daar staat helemaal niets over vermeld nu. Dat nee, wordt ja, dat... daar wordt wel een beetje over gespiegeld natuurlijk. Maar kijk, in, in, in, in, in Oerskan was er een heel belangrijk instrument. En dat, was, dat heette civil assessment. Dat was het periodiek praten met burgers in Oederskan... om te luisteren hoe het zat met hun vertrouwen. Hoe het zat met hun veiligheidsgevoel. Dat is heel erg belangrijk om daar je missie op af te stemmen. Zo'n civil assessment is nu niet voorzien. En dat vind ik eigenlijk enorm gemis. Want dan ben je eigenlijk aan het interveneren... zonder dat je precies weet wat die bevolking in Mali van jou verwacht. En wat zou daar de reden van kunnen zijn? Want daar ik, hebben ze dus kennelijk ervaring mee. Dus je zou zeggen, nou doe dat dan hier ook. Ja, ja, ik, ik, ik kan nog alleen maar naar gissen. Ik denk ongetwijfeld dat uh, de minister zal zeggen... van, ja kijk, uh, in Oederskan hadden we gebiedsverantwoordelijkheid. We, we zaten in Oederskan, ja. daar moesten we de burgers beschermen. We gaan nu uh, patrouilleren. Maar zelfs die patrouillers en die inlichtingenvergadering moet natuurlijk wel in dienst staan van de doelstelling van MINUSMA. En die doelstelling van MINUSMA is... de veiligheid van burgers verbeteren... een politieke oplossing realiseren. Ja, MINUSMA, dat, dat, dat rolt er nou zo lekker uit, dat woord. Dat betekent Multidimensionaal Integrated stabilization Mission in Mali. Hè? Voilà. Ja. <laughs> maar goed, u zegt eigenlijk... we hebben nu net een iets andere taak. Want wij zijn natuurlijk toch uh, een radar... maar in, in het geheel met dat verzamelen van die informatie... Hè? Ja, we, zijn, we hebben een, een, een andere. We zijn nu eigenlijk alleen maar militairen uit. Dat was anders dan in Oerdiskan. Mm -hmm. We hadden in Oerespan echt een, een geïntegreerde aanpak. Waarbij ontwikkelingssamenwerking, diplomatie en militairen met elkaar samenwerken. En nu zie je dat de uitzending eigenlijk vooral is uitzending van de militairen. Ja, daar wordt ook nog wat ontwikkelingssamenwerking gedaan, maar dat, is eigenlijk, dat staat er een beetje los van. Ja. En er is eigenlijk heel weinig diplomatieke inzet. Ja. Ik zou eigenlijk wel willen weten waarom minister Timmermans. Hij is eigenlijk een hele belangrijke figuur natuurlijk in deze missie. Ja. Waarom heeft hij er nou niet voor gezorgd dat er meer diplomaten worden uitgezonden? We hebben tenminste te maken met een diplomatiek, nee met een politiek probleem. Dan moet je ja. diplomaten inzetten. Ja, ik kan het nu niet meer vragen, want uh, dat gesprekje dat heb ik al eerder opgenomen. Hij wilde daar op dit moment ook nog niet op reageren. En dat is ook wel uh, uh, begrijpelijk natuurlijk. Aan de telefoon heb ik Dick Zandé. Hij is defensiespecialist van instituut Klingendaal. Goedenavond meneer Zandé. Goedenavond. U hebt meegeluisterd. Deelt u de kritiek? Van uh, IKV Pax uh, Christi? Nou, ten dele wel, ten dele ook weer niet. Ik, uh, ik ben het er wel mee eens dat de Nederlandse bijdrage uh, aan de, aan de VN-missie op zichzelf geen uh, 3D-achtige bijdrage is zoals wij in Oeruzkan deden. Maar ik, mijn indruk is dat het ook niet echt de bedoeling was. En mijn Wat zegt u nou bijdrage... 3D? Men levert een bijdrage aan een VN-missie die in zijn totaliteit natuurlijk wel die, die, die werking moet hebben van uh, defensie, uh, veiligheid en ontwikkeling. Um, dus ja, dat, dat punt ben ik het wel mee eens. Um, ik ben wat minder uh, scherp in het oordeel over uh, het feit dat hiermee dan geen bijdrage of moeilijk een bijdrage wordt geleverd uh, aan de bescherming van de burgers. Want ik denk dat het vergaren van die inlichtingen en daarmee... Uh, actie ondernemen door VN-troepen... natuurlijk wel degelijk daarop gericht is. Ja. Misschien wilt u reageren, meneer... Uh... Nou ja, ik, als je de artikel 100 brief leest... dan ja, dus. is dat eigenlijk helemaal niet zo duidelijk... wat er nou precies met die inlichtingen gaat gebeuren. Wat ermee zou kunnen gebeuren is dat we ze doorgeven aan de VN-commandant. Dat die het weer doorgeeft aan de Franse troepen. Dat die hun uh, luchtmacht uitzenden. En dat er gebombardeerd wordt van grote hoogte... met grote risico's voor de burgerbevolking. Dat wekt nou juist aversie. Dat is de, de grote les die we in Pakistan en Afghanistan hebben geleerd. Dus ja, die inlichtingen kunnen bijdragen aan de bescherming van burgers... maar ze kunnen de, de, de veiligheid van burgers ook in gevaar brengen. Meneer Sondé. Ja, nou ja, daar gaat meneer Ruiters wel erg snel van uh, het verharen van inlichting tot luchtbombardementen. Um, ik zie dat niet zo uh, 1, 2, 3 gebeuren. Wat ik tot nu toe heb gezien van de Fransen is dat ze met special forces zelf ook op de grond optreden. En, uh, ja, bijna ik zou zeggen, meer klassieke man-tot-man -man gevechten met die terroristen. Uh, proberen uh, de zaak veilig tot, tot veilige, veilige situatie te brengen. Dus ik, ik, dat vind ik een beetje een makkelijke stap. Uh, bovendien, inlichtingen vergaren gaat natuurlijk niet alleen om uh, rechtstreeks terroristen aan te pakken. Het gaat ook om de hele situational awareness in een bepaald gebied. Uh, wat daar wel gebeurt, wat er niet gebeurt. Uh, en daar allerlei verschillende soorten acties op uh, af te stemmen. Dus ik denk dat je dat ook wat breder moet zien dan alleen maar. Het eventueel uitschakelen van terroristen. Oké, okay, het kabinet presenteerde die plannen in die artikel 100 brief. Hè? Uh, wat vond u dat een goede brief, uh, meneer Zandé? Nou, ik vond het wel een uh, hele gedegen brief... die aan allerlei verschillende aspecten uh, heel goed aandacht besteedt. Uh, het regionale perspectief, de hele kader van de VN-missie... Uh, de veiligheidssituatie, de Nederlandse missie... Ja. Um, ik ja, wij hebben wel vanuit Klingendaal wat andere kritische noten geplaatst. Het gaat dan met name over de afwezigheid van transporthelikopters. Dat lijkt ons toch een ernstige capaciteit... die uh, de Nederlandse eenheden, daar zullen uh, Nederlandse troepen zullen missen. Nou, ik neem aan dat de Kamer daar morgen ook nog wel op terug uh, zal komen. Uh, ja. En er zijn nog wel een aantal andere punten. Dus er zijn nog wat onduidelijkheden, denk ik, over bevelvoering uh, en dat soort zaken. Maar in grote lijnen vond ik het een zeer gedegen brief. Vond u het ook zo'n goede brief, meneer Gruijters? Er staat ontzettend veel in de brief... Maar op een aantal punten vind ik de priester toch ook wel een beetje vaag. Ik vind de doelstellingen niet heel erg scherp geformuleerd. De doelstellingen moeten eigenlijk heel concreet en realistisch zijn. Ik vind dat dat nog niet zo heel erg duidelijk naar voren komt. Ik vind ook de bescherming van burgers niet zo goed uit de verf komen. Nee, Daar wordt her- en der lippendienst bewijzen, maar heel duidelijk is het niet. Inderdaad, er wordt ook gezegd dat het een regionaal probleem is. Maar hoe gaan we dat regionale probleem nu eigenlijk op, oplossen en aanpakken? Dat wordt in de brief eigenlijk niet erg duidelijk gemaakt. Dus ik vind dat de brief ook wel een aantal, vragen, een aantal belangrijke vragen openlaat. Nou ja, morgen spreekt de Tweede Kamer hè, over de inzet. Meneer Zandé, u zei al, ze moeten doorvragen euh, naar de inzet van die transporthelikopters. Hè? Dat is essentieel. Ja, onder andere. Ik vind dat een heel belangrijk onderdeel. Want als je het hebt over inlichtingen vergaren. Uh, en je moet die troepen over grotere afstand kunnen verplaatsen. Ze eventueel ook eruit kunnen halen als ze in groot gevaar komen. Ja. Dan is een eigen transport. Uh, toch wel uh, heel belangrijk. Ja, nou goed. Meneer Zand heeft natuurlijk een. Uh... Je hebt natuurlijk een hele andere kijk of, hè? op de nou, zaak kan... dan die café Pax Christi. Dat is natuurlijk ook logisch. Het is belangrijk om over de middelen te spreken. Maar ik denk dat het belangrijker is om over de doelstelling te spreken. Ja. En uh, we moeten ervoor zorgen dat die doelstelling de kern van het probleem aanpakt. En dat we niet verzanden, in Mali doe je dat heel snel, dat je we niet verzanden in een soort dure symptoombestrijding. Ja. Denkt u trouwens dat er iets met uw kritiek zal gebeuren? Ik denk dat er zeker zal worden opgepakt. En ik denk met name zo'n civil assessment, het, het, het, je oor te luister leggen bij de bevolking in Mali, dat dat een belangrijk punt kan zijn. Goed, we zullen er ongetwijfeld het laatste woord nog niet over gesproken hebben. Hartelijk dank voor uw komst. En nu ook, meneer Zandé. Bedankt voor uw bijdrage. Graag gedaan. Ja. Thinking Thinking of the crowd you're in What you're up to where you've been Just thinking You know the clothes that you wear And the color in your hair Shouldn't change you Now you tell me why's it so You're bigger than mighty At least you think so Know the scene that you're in And the people that you've been with Just get to me But you think I'm not as cool As you are so beautiful Or Who you fooling Well, I'm here to tell you. Zo so beautiful was dit van Piet Murray? Ondanks alle verschillen die tussen mannen en vrouwen bestaan... krijgen die, onvoorstelbaar genoeg, nog steeds weinig aandacht... tijdens de basisopleiding van artsen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, vindt mevrouw Lagro Jansen. Ze is huisarts en hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Ze is een van de samenstellers van het handboek vrouwspecifieke Geneeskunde... dat morgen verschijnt. Hartelijk welkom. Ja, het is toch eigenlijk idioot, hè? Wat maakt dat de medische wetenschap de ogen nog grotendeels gesloten houdt... voor die verschillen? Hoe komt dat? Um, nou ja, laten we eerst maar even blij zijn dat dit mooie boek er is. Ja. He, want het is wel een prachtige compilatie. Het is een prachtige samenvatting van de stand van zaken van wat we nu hebben. Ja. Het is ook nodig, dat ben ik echt inderdaad helemaal met u eens. In 1997 is het eerste boek verschenen. Dit is echt een helemaal update van wat er nu allemaal bekend is. Maar goed, de hamvraag, waarom ja. duurt het nou zo lang... Um, dat dat helemaal ingeburgerd is in de gedachten van dokters... en in de opleiding, dat heeft er vooral mee te maken, denk ik... dat bijna onuitroeibaar is het idee dat het in de geneeskunde gaat over mensen... en dat het in de geneeskunde niet gaat over mannen en vrouwen... en dat mensen allemaal gelijke behandelingen behoeven. En dan wordt vergeten, als je denkt aan gelijkheid... dat je echt moet kijken naar gelijke uitkomsten. Gelijke uitkomsten is een gelijke kwaliteit van zorg... En daarvoor heb je soms een andere behandeling nodig... omdat mannen en vrouwen anders zijn. Ja. En daar wil ik graag natuurlijk een aantal voorbeelden van noemen. Nou ja, ik begreep dat bijvoorbeeld hartklachten... dat daar zo langzamerhand wel steeds meer begrip voor komt... dat die zich bij vrouwen anders uiten dan bij mannen. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is natuurlijk het vak waar veel over bekend is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar alcohol... toch ook een, een probleem wat veel voorkomt... Wat Alcoholmisbruik komt natuurlijk vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Maar als je natuurlijk, zegt u. Ja, natuurlijk, je dacht het is wel bekend. Oh, nou ja. Ja. Als je, nou, en ook nog wel, eh, als, je, eh, als je kijkt naar hoe eh, de afbraak is van alcohol, dan is alcohol in elk geval gevaarlijker voor vrouwen dan voor mannen. Om een aantal redenen. Dat heeft ermee te maken dat het echt langzamer wordt afgebroken. Het wordt langzamer afgebroken omdat een bepaald enzym er niet is. De maag van vrouwen die is trager. dus het voedsel blijft er langer in. Dus er is meer kans om op te nemen. En dan heb je ook nog toch vrouwen minder water hebben. Hè. Ze zijn kleiner zeg maar, dan mannen. Ja. Dus allemaal redenen waarom het wel verstandig is... dat dokters en ook studenten weten dat alcohol schadelijker is. Zeg maar. en als je dan naar andere daken kijkt... bijvoorbeeld voor de therapieaanpak, van, uh, als je kijkt naar behandeling... Dan um, spelen ook daar weer belangrijke verschillen. Van vrouwen die uh, misbruik hebben van he, alcoholmisbruik. Uh, daarmee te maken hebben. Of zeg maar alcoholverslaafd zijn. Ja. Dan zie je dat die bijvoorbeeld veel vaker seksueel misbruik hebben meegemaakt. En het is natuurlijk in de therapie wel belangrijk dus ja. om daarop in te gaan. Ja. Ja. Dus er zijn er een heleboel voorbeelden. Waar het dus echt wel degelijk uitmaakt. Dat je en, weet dat er verschillen zijn. En dat het echt gewoon een leven, levens kan schelen. Ja, Huis. het kan inderdaad levens schelen. Dat is natuurlijk vooral is dat... Uh, uh, belangrijk bij geneesmiddelen. Ja, want ik zie nooit op een potje staan... vrouwen twee keer per dag, mannen drie keer per dag, bij wijze nee, van spreken. Nee, dat dat... Zou, denk ik, dat, zou, eh, dat zou denk ik bijvoorbeeld wel moeten. Of bijvoorbeeld dat uh, vrouwen weten en dokters weten... dat als je kijkt bijvoorbeeld bij een depressie... dan uh, heb je daar uh, nou zeg maar twee belangrijke middelen die je daarvoor kunt geven. Antidepressiva... En dan weet je dat bij hetgene waar vrouwen afval beter op zich op reageren... de SSRI's zijn dat, zo heet dat... Mm -hmm. dat dat wel trager pas effect heeft. Dus het duurt één tot twee weken langer dan bij mannen. En het is natuurlijk wel weer heel goed om dat te weten... want anders denk je, het slaat niet aan. En een heleboel artsen weten dat niet. Nee, dat is ook echt zo. Nou ja. begrijp dus... ik ook dat dat soort medicijnen vooral op mannen worden getest. Ja. Ja. Komt dat omdat mannen zich eerder aanbieden of is dat... Nee. Nee? Nou, nee, nee, ja, ja, nee, ja, nee, nee, dat had gekund. Ik zou niet eens weten dat het zo, of dat zo is. Maar het lijkt me niet, want bijna vrouwen doen altijd meer mee... en zijn trouwer bij allerlei soorten eh, onderzoek, is mijn ervaring. Um, nee, het is, gewoon, het is de 50-jarige witte man. En dat is, zo soort, ja, het is bijna een soort stabiel laboratorium, zal ik maar zeggen. En vrouwen zijn natuurlijk toch door allerlei hormonale wisselingen... Uh, zijn, um, uh, ja, hebben dus veranderingen. En, ook en dat wel is heel, lastig eigenlijk. Dat is lastig, maar ook heel belangrijk. Het is niet alleen lastig, het heeft natuurlijk ook gespeeld... de drama's rondom zwangere vrouwen. Vrouwen zijn vruchtbaar, kunnen zwanger worden... en een geneesmiddel wat je nog niet kent... kan natuurlijk daar ook weer schade effect, schadelijke effect okay. op hebben. Uh, maar blijft staan de gedachte... dat juist omdat vrouwen ook degene zijn... die het meest medicijnen gebruiken... Dat dat dus eigenlijk bewezen, van spreken het bewijs is. dat je het ook wel op hun moet testen. Want anders weet je dat niet. Ja, nee, ik begrijp het, die hormonale schommelingen. Want ja. dan is het weer, werkt het weer anders. Ja. En dan werkt het weer anders als je bijvoorbeeld net ongesteld bent. of wat ja. dan ook. Dat nee, zal ook. Klopt, ja. Ja. Ja. En, die en ook mannelijke proefdieren. Ja. En toen dacht ik, en dat hoeft niet. Want dan kan je, als je dan toch proefdieren ja. gebruikt. dan kan je ja. wel regelen of ze wel of niet zwanger zijn. Ja, ja dat is ook zo. Ja, daar heb ik een hele discussie over gehad. Met een, een fantastisch proefschrift was dat. Wat helemaal gedaan was op ratten. En um, um, ja, dat is een hele discussie um, waar eigenlijk het belangrijkste toch is dat het gewoon moet ophouden. Dat het gewoon, dat men er te weinig aan denkt om dat uh, Om ook te vrouwenratten doen. te gebruiken. Ja, dat heeft ook weer te maken met allerlei zaken rondom uh, vruchtbaarheid en allerlei zaken van, om dat groep uh, ratten in de groep... Uh, een vrouwelijke ratten en een groep weer anders reageren. Maar ja. daarvan is de conclusie duidelijk dat moet ja. gewoon gebeuren. Weet je wat ik nog dacht? Er werken volgens mij wel steeds meer vrouwen in de, gez de gezondheidszorg. En er zijn ja. ook steeds meer vrouwelijke artsen. Ja, dat is echt ja. een flinke slag gemaakt. Ja. Ja. Ja. Verandert het dan niet? Want ik kan me voorstellen dat een vrouwelijke arts ja. dan toch een ander ja. beeld heeft dan een man. Ja, ja. dat is ook zo. Dat werken, merken we vooral in de communicatie. Uh, in die zin dat, uh, kijk, alles gaat natuurlijk toe, veel meer toe. Wel in de gezondheidszorg, nog veel te weinig. Maar dat er veel beter naar mensen geluisterd moet worden, naar mannen en naar vrouwen. Veel, veel meer uh, patient-centered, dus patiënt centraal. In de communicatiestijl doen vrouwen dat is eigenlijk overal zo. Vrouwelijke artsen doen het ook beter dan uh, mannen. En vrouwen hebben natuurlijk ook wel andere belangstelling. Dus andere belangstelling voor onderzoek. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal natuurlijk is dat binnen een professie... dat zal in de journalistiek ook zijn, maar binnen de dokters ook... is er een bepaalde cultuur. En die bepaalde cultuur is natuurlijk niet 1, 2, 3 veranderd. Nee. Dus er is verandering, um, maar, er is er nog, maar het gaat, vind ik zelf, wel langzaam. Snap ja. je? Dus het is niet van 1, 2, 3 meer vrouwen... en dan is die hele cultuur veranderd. Nee, het dat begrijp ik wel, maar ik kan me voorstellen... dat een vrouwelijke arts eerder oog heeft voor seksenverschillen. Ja. Ja, ja, ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Dus ze zullen dingen veranderen, maar niet per definitie. Snap je? Ze zullen niet per definitie dingen veranderen. Ja. Ik vind het een heel mooi voorbeeld als je, want dat las ik. Dus net nog uh, um, vanochtend las ik een mooie studie om eigenlijk aan te geven hoe belangrijk het is. Een Engelse studie is het in de eerste lijn gedaan over de toegang uh, verschillen tussen mannen en vrouwen in de toegang tot de zorg. En dat is een belangrijk ja. mm -hmm. ja, punt toch in de gezondheidszorg in ja. Nederland overal in de wereld. En daar bleek dat bijvoorbeeld voor blaaskanker... dus uh, het stellen van de diagnose bij blaaskanker... is bij vrouwen echt later. Men gaat uitzoeken waarom dat is. Het heeft waarschijnlijk te maken dat vrouwen vaker al blaasklachten en plasklachten hebben. Maar er is dus werkelijk een vertraging. En dat is gewoon een slechtere zorg. Is dat. Ja, want dan heb je minder kans om het goed te overleven. Ja, absoluut. Ja. Ja. Is, trouwens nog even, is in andere landen beter dan bij ons... dat, verschil, uh, dat je oog hebt voor het verschil tussen mannen en vrouwen? Um, beter is. Ja, dat, oh, dat vind ik nou een moeilijke vraag, maar er, laat ik zo zeggen. Er gebeurde in een heleboel andere landen. gebeuren er wel een aantal zaken. Ook ja. dus Amerika heeft natuurlijk zijn vrouwengezondheidscentra. Zweden is in echt wel rondom gender heel erg uh, ja. bezig. Uh, Berlijn heeft met name rondom cardiologie. is daar een hele belangrijke uh, groep die bezig is met die uh, uh, vrouwencardiologie. Uh, dus daar gebeurt op allerlei plaatsen gebeurt wat. Um, dus er moet verandering komen. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat, dat ik toch wel vind... dat hier zo'n mooi handboek komt. Ja. En dat er dus mensen echt allemaal kennen zijn in Nederland... die zich daarmee bezighouden op allerlei instituten. Ja. Maastricht, Utrecht, Amsterdam, overal. Dat vind ik dan toch ook weer ja. iets... waar we waar nou niet helemaal achterlopen. Nee, precies. Het is een, inderdaad een prachtig boek. Ik dacht wel, het is echt van mensen in de zorg. Hè? Het is ja. niet het ja. Die artsen en mensen in de zorg verleken ja, is, niet ja, helemaal. Daar is het voor bedoeld, maar tegelijkertijd, toen jij net die opmerking ook maakte, of toen hij net die opmerking ook maakte, toen dacht ik: Het is een heel goed idee om te zorgen dat we dit boek vertalen naar een patiëntenversie. Precies, en dat je dan. Hartelijk dank voor uw komst, het handboek Vrouw Specifieke Geneeskunde. Zometeen te gast in Casaloenen Ernst Hirsch Ballin.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 De Nieuwe Wildernis is een driedelige televisieserie... gebaseerd op de succesvolle bioscoopfilm. Nieuwe verhalen en schitterende beelden uit de ontwakende natuur... in de Oostvadersplassen. Morgen deel 1. Nieuw leven. Om half negen bij de VARA op Nederland 1. De Nieuwe Wildernis. Nederland zoals je het nog nooit zag. Door een beroerte kan het dagelijks leven drastisch veranderen. Zowel voor de patiënt als de directe omgeving. Wilt u informatie en tips...